Ja. Met wie spreek ik? Gij zet de navel van mijn doodskistje. Ja? En met wie spreek ik dan? De smoelentrekker. En met wie spreek ik? Dikke Nek. Wat hadden? Dikke Nek. Ik weet niet eens met wie dat ik spreek, zeg dan eerst jouw naam. Wie denkt dat wel dat je zegt? Ik ben mezelf, ja. Gij mag de mensen van alles wijs. En wat heb ik je gemaakt? Wie denkt dat gij wel dat je zegt? Ik weet het niet, ik vrees mevrouw dat u te veel gedronken heeft. Uh, dat lijkt me geen normaal gesprek voor normaal iemand. Uh. Gij uh. hebt mij nooit niet moeten nemen, hè? Eh? Met wie zei u? Hoe kan ik daar nu op antwoorden? Zeg dan uw naam? Ja, Ja, ik heb gedronken. Maar pas op. G gij hebt mij nooit niet moeten nemen, hè? Eh? Maar wie ben je? Hoe kan ik ik daar nu op antwoorden als je niet zegt wie dat je bent? De smolen-trekker. Ja, maar dan houd eh, op een andere hand. Dikke nek! Gelicht!